De afgelopen tien jaar is de economische groei veel harder gestegen dan de uitgaven van Nederlanders, meldt het CBS. Tussen 2008 en 2018 groeide de economie met 9,3 procent, terwijl de consumentenuitgaven met 4,1 procent stegen, minder dan de helft dus. Dat komt doordat mensen vooral leningen en hypotheken hebben afgelost in plaats van meer te consumeren. Ook schrikte de hoge inflatie en dus forse prijsstijgingen mensen af om meer te besteden. Tom Dumoulin verlaat na dit wielerseizoen Team Sunweb. Hij had nog een contract tot 2021, maar dat is in overleg ontbonden. Na verwachting gaat Dumoulin aan de slag bij Jumbo Visma, de ploeg van Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen. Bij Team Sunweb won Dumoulin in 2017 de Giro d'Italia en werd hij een jaar later tweede in de Giro en in de Tour de France. Dit jaar moest hij vanwege een blessure afstappen in de Giro en kon hij niet meedoen aan de Tour en de Vuelta. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon en lokaal nog een bui met kans op onweer. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Er staat een stevige wind, maar die neemt vanavond af. Morgen weinig verandering, later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is zaterdag 17 augustus. Dus het is een beetje druilerig. Maar desalniettemin is dus dit goedemorgen, Zandvoort, vanuit uh, Hotel Hoogland. U hoort Gerry Rutte. En Irene de Jager. Dankjewel. Wij hebben een. Uh... Leuk programma vandaag. We beginnen zo meteen met Wendy Veldhuis van Puur Makelaars. Uh, die komt ook in Zandvoort. Uh, nu zitten zij nog in Bloemendaal. Althans, het kantoor is in Bloemendaal. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Daarna komt um, niet de Melza Bol zoals aangekondigd, maar Jeroen Pijtak van uh, de Buddha Beach. Want daar wordt een liefdadigheidsdag georganiseerd. georganiseerd. Vechten voor karma, dat is het uh, kind ja, van uh, Andor. Uh, van en, Andor en, ja. En daarna komt Marcel Buscher praten over de docu-soap bij Rabbel. Want ja, daar gaat van alles gebeuren spannend. in het dorp. Heel spannend. spannend. Maar goed, ja. dan hebben we het tweede uur. Ja, nou gaan we eerst boodschappen doen en dan krijgen we reclame. En dan gaan we verder met politiek. Uh, Maaike Koper van de PvdA komt en die gaat uh, ja, wat zeggen over. Uh, er verdwijnen ontzettend veel fietsenstallingen, fietsenrekken in Zandvoort. Er komt niets voor terug. En uh, ja, daar hebben ze een, een, een, een motie in gediend, een, een Heel irritant trouwens, ja, want je moet nu top. je fiets overal neerkwakken ja, waar die niet de gewenst is. Van, ja. Uh, ja, goed. Uh, toch een probleem. Daarna krijgen we Karim Elkebali van GroenLinks. en die brikt terug en kijkt vooruit. GroenLinks-zandvoort. Misschien ook nog iets over de Formule 1. En wij sluiten af met Jutters uh, geluk. Die opent uh, in de passage 20 een pop-up atelier. En Susanne Klaassen vertelt ons ja, daar van alles over. Ik zag ze trouwens al bezig om uh, de, het ja, hele het Gay Pride de, verhaal weg te halen en uh, weer in te richten. Ja. Goed, vandaag uh, de techniek is in handen van Roy van Buringen. Dankjewel, Roy, dat je de, band. de muziek is verzorgd door Cor Draaier. Hij is niet aanwezig, maar heeft er wel voor gezorgd dat we een goede CD kregen met muziek. Redactie deze week: Gert van Kuik met eindredactie Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag voor het laatst geschonken door Rick van Schie. Dankjewel, Rick, voor de koffie en de thee. En zoals we eerder gezegd hebben: presentatie: Gerry Rutte en Irene de Jager. En we beginnen met Wendy Veldhuis van Puurmakelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Je ziet heel veel bordjes van puur makelaars, ja. steeds meer. Ja. Hoe dat is wel komt de dat zo? Natuurlijk. Waar ben je begonnen eigenlijk? Uh, nou, eigenlijk gewoon hier in deze regio. Ik woon hier en ik werk al. Sinds, je woont in Zandvoort. Ja, nou goed, Benveld dan. Oh, nou ja. dus maar echt de regio. We ja, doen echt heel bewust de regio. En um, er kwamen steeds meer mensen eigenlijk, uh, naar mij toe, die zeiden van God, wen, je bent niet specifiek een maken maar zou jij onze woning niet kunnen verkopen? Om, zeker omdat het puur op een iets andere manier werkt, daar gaan we nu niet uitgebreid over, over hebben, maar goed, we werken op een iets andere manier. En dat was iedere keer heel succesvol. En dan gaat het snel natuurlijk. Als Wie vraagt je vraagt hem dan. Welke mensen nou, bekende, bekende van vroeger. Ja, okay. Of uh, mensen die via via met puur uh, in contact zijn gekomen, uh, mij daardoor hebben leren kennen. Zeggen van God, jij komt uit de buurt en ik ben dus ik heb uh, nu twaalf jaar in Zandvoort gewoond. En zeiden van God, volgens mij ken jij Zandvoort goed. Uh, zou jij ons huis niet willen verkopen? Ja. ja. Leuk. Of zoeken naar een woning hier in de buurt. Want... Ja, maar dat, dat pakketje nam ik altijd al mee. Dus dat deed ik al wel wat vaker. Als mensen zeggen, nou, we zoeken in de regio. Dat ik altijd zeg, nou, kijk even iets verder dan je neus lang is. Kijk even iets verder dan alleen maar dat Haarlem en het de, de, de, de, de, randje 1 rondom Haarlem. Dus dat want er is mee zoveel gekant. meer. Ja, er is ja, zoveel meer. Is er, ja. is er nog veel in, in Zandvoort uh, om te kopen? Nou, op dit, op dit moment, moment niet zo heel veel natuurlijk, ja. als we de bordjes ja. zien. Kijk, in principe als je het goed doet, wat je te koop zet, wordt ook verkocht. Ja. Ja. Uh, en snel. En, en snel, ja. ja. Ik en, zie het ook ja, aan flats, het schuitengat bijvoorbeeld, Dan ja. zag ik ook, ja. hé, hey, bom, weg is Ja, Het, het. schuitengat is nu echt helemaal intrekken natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, inderdaad. Dus dat gaat steeds sneller. En heb je al vragen van mensen die zeggen van, uh, voor volgend jaar? Al? Ja. Nou heel veel en daar moet je natuurlijk ook wel een beetje voor waken, want het leuke vond ik altijd om uh, als je aankoopt in Zandvoort dat je ook merkt dat de, dat de kopers een band hebben met Zandvoort, dat het niet een soort van lucky shot is en dat het een soort van investering is. Moet natuurlijk wel een beetje voorwaken straks met het circuit. Dat we niet uh, eigenlijk maar Jan en Alleman binnen gaan halen. Ja, uh, om, ja mensen dan alleen maar het ja, voor het verhuren ja. kopen. Ja, ja, ja, ja dat dus is niet gezellig. We ja. Maar je merkt wel, hè, die markt was al stijgende in Zandvoort. En je merkt nu wel, sinds de officiële berichtgeving los is, zeg maar dat je steeds meer, uh, ja, toch ook wel een beetje nieuwsgierig krijgt. Van, hé, hey, hoe Z zit dat nou in dat ja. Zandvoort? Ja. Zijn daar regels voor? Dat als mensen, zeg maar, iets kopen dat ze er ook echt moeten wonen? Of is dat een nee, beetje dat grijs de gebied? Nee, de gemeente zelf zijn er natuurlijk wel heel veel regels over hoe en wanneer en wat je mag verhuren. Dus gelukkig doet Zandvoort daar al wel, re, he? Wel heeft nou, dus daar regelgeving voor. Regelgeving, ja. Maar het is niet zo dat je als, als verkoper, uh, of he, dat je als koper een regel hebt dat je per se moet wonen. Nee, dat, dat niet. Alleen wat je hmm vervolgens mag om te verhuren dat is gelukkig in zo'n gewoon die regels. regels ja ja ja, ja. ja mooi je kantoor ja. zit nu in Bloemendaal, ja. op de Bloemendaalse weg. Ja. En uh, je bent nu op zoek naar een pand hier in het dorp? Nou, niet zo specifiek hier in het dorp, maar uh, in elk geval dichter in het dorp. Want heel veel mensen uit Zandvoort, als ze hun woning te koop zetten, bellen ze nu nog sn vrij snel Heemsteden. Uh, dus de bedoeling is in elk geval dat ik in veel dichter uh, bij Zandvoort uh, kom te zitten. Ja. ja, scheelt ook weer reistijd. Ik ja. Ja. ben wel een oh, pandje. Daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Gaan we doen. Ja, want het zit ook in Heemsteden. Hebben jullie ook een kantoor? He? Ja, hebben we ook. In, uh, in, en verder in de regio ook? Nog? Ja, in in oh. hebben we inmiddels twee kantoren. Oh, okay. Amsterdam hebben we ook twee kantoren. We hebben ja. nog een kantoor in Bussem, En ja. hebben we hebben ook nog een nieuwbouwkantoor. En dat is dan ook weer gevestigd in Bloemenal. En dat is een beetje de kracht van Peur. Dat je dus ja. met al die kantoren samenwerkt om te verkopen of om aan te kopen. En dat is ja. de reden dat we wat sneller verkopen dan uh, gemiddeld. Ja. ja, leuk. En jullie hebben hier ook uh, nu met... Uh, jullie doen ook op de achtergrond dingen. Hè? Dus ja. uh, zoals Pride en uh, ja. andere evenementen. In van Live. Ja. Ja. Uh, Hockey Club Zandvoort ook. Ja. ja. Daar zijn dus, jullie sponsor van. ja. Ja, ja. ja, met een warm hart. En dat is echt... Het is dat leuk is he, echt... om te kunnen doen ook, ja. denk ja. ik. He, ik weet helemaal niet. Ik heb dat nooit teruggerekend of dat nou rendabel is of niet. Maar mijn hart ligt in Zandvoort. Mm -hmm. En dan is het heel leuk om, uh, om daar dingen voor te kunnen doen. Ja. ja. Sorry, ga door. Ja, nee, nee, nee, Ma leuk. Mag de deur open, rooien Want het is hier ontzettend ja, benauwd. Het is hier uh... altijd heel erg warm. Ja. He. Ja. Nou, ik heb <laughs> gelukkig niet zo heel veel last nee. <laughs> En uh, uh, uh, uh, uh, jij bent specifiek nu voor uh, Zandvoort? Ja, of ik mee, ben je met je collega. Het uh, zit in jouw uh, portefeuille. Ja, en, en er maar. zit uh, Zandvoort in mijn portfijl. Ja. Maar nogmaals, uh, ik heb een heel team om me heen. En ook de kantoren uh, rondom uh, mij zeg maar, ja. uh, werken mee met een ver of een aankoop. Ja. ja. Paars hè, is de kleur van jullie. Hè? Ja, al een <laughs> hele tijd. Puur ja. paars. ja. Puur paars in het, de mooie alliteratie. Maar je, je zegt je wil niet uh, inhoudelijk uh, ingaan over hoe jullie werken. Hè? Maar jullie oh, werken... Ja, dat wil ik natuurlijk wel. Maar nee, maar wel jullie verhaal. werken anders als, uh, uh, dan de andere makelaars. En het woord puur uh, dat zou iets kunnen verraden over uh, dat wat dan de insteek is uh, van jullie kantoor. Ja. Jullie hebben een, een um, andere benadering. Kun je, kun je niet even heel klein geven hoe, hoe dat dan... Geeft? Uh, nou ja, vooral. De, de, de, ik heb hem natuurlijk al wel een tipje van de sluier opgelicht. Is dat we dus met meerdere kantoren samenwerken. Terwijl een koper of een verkoper. heeft alleen met mij te maken met mijn maatje makelaar. Want wij werken altijd met twee makelaars op één pand. Mm -hmm. uh, hè, dus eigenlijk als koper of verkoper. heb je niet het gevoel dat er een heel netwerk achter je zit. Maar dat is dus wel het geval. En daardoor hebben we ook een enorme grote database. Dus ja. daar waar, uh, als je start met bezichtigingen haal je gewoon veel meer bezichtigingen eruit. En als je meer bezichtigingen hebt, heb je ook meer biedingen. Een grotere kans. Ja, ja, dus dat is een beetje heel grof geschetst. Ja. Een beetje de kracht van, uh, van hoe we werken. En de puurnaam uh, is wel heel bewust gekozen. Die zijn, wij zijn 15 jaar geleden gestart. Dus nog niet zo heel lang geleden. of Misschien zelfs al wat langer. Uh, en toen had de makelaardij heeft natuurlijk best wel een tijdje niet zo'n hele goede naam gehad. Nee. Ja, klopt. En, Beetje shady. Uh, uh, ja, ja, precies. Ja. En de twee founders, dus Frederik van Til en Ralph van Schagen... die voelden zich daar eigenlijk helemaal niet in thuis. En die hebben dus echt heel bewust voor die naam geko ge gekozen. Van jongens, als je bij ons koopt, krijg je puur en eerlijk advies en uh, vice versa. En uh, ja, daar staan we ook nog steeds voor. Dus geen halermedijkjes, geen uh, achterbaksgedoe... Alles open, eerlijk ja. en puur transparant. Ja. Ja. Ik, ik, ik moet even denken aan uh, het bericht wat in de Zandvoortse Courant stond. Over uh, het café Neuf wat te koop stond. Ja. Voor ja. 1,6 ik, ik miljoen. Uh, waarbij er dan een opmerking was. Dat het uh, verkocht wordt as is. Ja. So, er, is geen er wordt geen uh, uh, garantie informatie gegeven over de stand van het pand. En ook niet over de installaties die erin zitten. En toen dacht ik, oké. Okay. Volgens mij kan dat helemaal niet. Uh, dat zou kunnen. Dat betekent dat ze dus eigenlijk de onderzoeksplicht volledig bij de koper neerleggen. Okay. Dus als de koper wil weten bijvoorbeeld de bouwkundige staat van het pand, dan uh, ga je de woning of het pand bouwkundig keuren alvorens je handtekening te zetten of je doet dat in de drie oh, dat dagen moet je Dan tijd. zelf doen. Ja, ja, ja. ja precies. Ze dus je... verleggen de onderzoeksplicht naar de koper. Anders heeft een verkoper meldingsplicht en daar heeft deze verkoper zich duidelijk van teruggetrokken. Ja, nou okay, dat ja. zou dan ook wel wat gunstig? kunnen zeggen. Is dat gunstig? Voor een koper? Ja? Mm, nou ja, goed. In ook, hij is in ook voor goed gewaarschuwd. Ik ja. denk dat dat ook in het concept valt. Ja. Als je uh, je kan weet je ook dat er iets uh, voor ja. en zeggen: het zit zo en zit zo en zit zo. Als dat ja. geen goede voorlichting is, dan mm -hmm. ben je misschien alsnog in de aap gelogeerd. Terwijl nu wordt duidelijk die plicht bij de koper gelegd: ja. onderzoek. Want wij geven of hebben, wil ik eventjes vanaf wezen, geen informatie. Dus nee, de ja. koper is ook voor gewaarschuwd. Okay, ja, misschien ja, heeft hij ook de informatie niet. Nou, nee, dat zou natuurlijk ja. ook nog kunnen. Hè? Want ja. zo'n pand is dan al zo lang in gebruik. Ja. En als ja. er al heel lang geen onderhoud is geweest. Ja, dan, dan weet je dat er wel dat wat... Dan wel ja, maar ik wou net zeggen, je kan ook een hoop zien. hè? Ja. Ja. Dus uh, dat geldt. Maar nogmaals, een keuring zou daar natuurlijk bij uitstek geschikt zijn. Ja. Overigens kopen we bijna altijd aan met keuringen. En ook als wij ja. verkopen. Doet bijna ja. elke koper een keuring. Ja. Ja. Nou ja, dit, dit zou dan inhouden dat de, de, zeg maar de, de financiële consequenties van zo'n keuring dus bij de koper ligt. Dat is bijna altijd het geval. Is altijd dus, ja, als je een, zo? een ja. woning koopt, dan uh, als ik aankoopmakelaar ben, bied ik altijd onder voorbehoud van bouwkundige keuring. Mm -hmm. En die kosten zijn niet enorm hoor. Uh, nee. dus, en dat ligt dus eigenlijk heel vaak bij de koper. Echt alleen in sommige gevallen als een woning bijvoorbeeld echt in een. Uh, Zeer vervallen staat is. En je wil echt wel een beetje weten. Als verkoopmakelaar wat voor vleesje in de kuipen. Ja. Oftewel wat mm -hmm. verkoop ik. Mm -hmm. uh, dat je hem zelf als verkoopmakelaar. Zelf op voorhand laat keuren. Ja. Okay, Zodat ja. je een heel duidelijk verhaal kan bieden aan de koper. Ja. Ja. Nou denk ik dat de meeste woningen in deze omgeving er wel redelijk goed uitzien. En, uh, ja, nou ja goed. Ik heb, uh, er zijn toch ook wel woningen die echt, echt helemaal... Ik heb net een woning uh, uh, dicht bij het strand verkocht. En dat was, dat was een pittige klus. <tie ja? <tie ja. <tie maar ja, direct ja. aan het strand. Hè? Ja, dat, dat heeft natuurlijk dat, wel een ja, slijtage onderhevig. Ja, en ja, hebben heeft... jullie goed uh, contact met de Zandvoortse makelaars ja. Uh, onderling? Ja, absoluut. Ja. Dat is ook heel fijn natuurlijk. En het is natuurlijk ook een beetje spannend. Want je komt toch een beetje als nieuwe speler hier binnen. Maar tot nu toe gaat dat goed. En je hebt elkaar natuurlijk ook gewoon nodig. Ja, want als ik nodig. verkoop heb je een aankoopmakelaar nodig. Ja. Ja. En sterker nog, als ik wil aankopen heb ik, uh, heb ik een Zandvoortse makelaar nodig. Die, ja. uh, bij wie ik kan aankopen. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat tot nu toe gaat dat heel erg goed. En ik hoop ook dat dat zo zal blijven. ja. ja. Tuurlijk. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je in de buurt hier wel een pandje kan vinden waar jullie je kantoor uh, willen en kunnen vestigen. Uh, gaat dat dan om een groot uh, kantoor of is nee, dat een klein maar fijn? Ja, de locatie is veel belangrijker. Locatie is belangrijk. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay. nou, ik heb een. Nou, nee, <laughs> ja, spannend. Ja, dat zeker uh, spannend. Nou ja, goed. Uh, het is, de, de hype is een beetje voorbij, hè, als ik het zo mag zeggen, in de zin van uh, dat. Uh, ja, er is niet zoveel meer om te, om te kopen. Nee, want... ja, maar dat kan juist weer voor een hype zorgen natuurlijk. Dat als er wat te koop komt, dat er dus ook weer een, een... ja, huis dat om te iedereen staan. er bovenop springt ja. en zegt van, oh, maar die wil ik. Is dat nou. de laatste tijd wel het geval dat mensen zeg maar een huis te koop zetten en dat er dan in één keer zes man voor de deur staan en die allemaal rappen. Nee, nee, maar ik wil de vraagprijs bieden. Uh, en de... Dan dat die dan omhoog gaat de prijs. Ja, nou, recentelijk is dat wel gebeurd bij de laatste twee panden die ik in Zandvoort heb verkocht, ja. uh, zowel een appartement als dus een vrijstaande woning aan het strand uh, dat eigenlijk voor aanmelding al uh, voorkeurskandidaten zich opwierpen en uh, ja dat er letterlijk gewoon uh, in, in het portiek wordt. van het appartement geboden wordt en ik zei van nou laten we het even rustig doen uh, in het kader van puur Laat jezelf niet gek maken. Nee, ga, precies. Het moet, het moet wel binnen de waarde blijven ook, ja. hè? Want ja. dat heeft natuurlijk geen zin om, om maar te bieden, bieden, bieden. Nee. En als je ver boven die waarde ja, dat zit... dat is belangrijk om te zeggen. Want het is wel zo, dat gebeurt niet vanzelf. Je moet daarvoor een pand wel heel goed presenteren. Het is niet zo dat je één fotootje erop zet en dat het maar losgaat. Nee, je moet een pand echt heel goed presenteren. Je moet er echt werk van maken. Uh, je moet een slimme keuze maken in het aantal bezichtigingen. En hoe je dat inplant, hoeveel je de tijd geeft... Uh, geef je een kijker de tijd zodat ze ook ja. goed geïnformeerd een bieding kunnen doen. Dus het is, het is niet zomaar een bord in de tuin en dan verkoopt het zich. Als je het goed wil doen, is daar, gaat daar een hele hoop werk aan vooraf. En heel belangrijk is de juiste prijs kiezen. Want als je te hoog start, dan wordt je rukzichtloos afgestraft ja, ja. door de markt. Ja. Ja. Ad adviseren jullie de, de, de, de verkopers ook? Hoe moet je je huis verkopen? Ja. Uh, ja. Les is more. Uh, ja, appeltaart. De beruchte ja. appeltaart. taart de... uh, ja. <laughs> ja, ja. Ja, wil ik van afwezen. Maar inderdaad les is more zeker. Ja. Ja, als wij op verkoopgesprek komen. Dan leggen we eigenlijk meteen uit aan een, aan een verkoper. Van Dit is wat je eventueel nog zou moeten doen. Mm -hmm. uh, dit zou dusdanig opgeruimd moeten worden. Ja. Kijk op onze website. En vooral op onze website niet zozeer opvinden. Maar op onze website van hoe wij panden presenteren. Ja. En nee, niet al onze klanten zijn zo netjes. Als dat het lijkt. Op... Uh, op de website, ja. maar zo moet het voor de foto's in elk geval wel eventjes zijn. En ja, de beroemde appeltaart, dat kan ook bedompt werken. Dus uh, ja, lekker deur uh, open ja, en frisse zand voor zee zeelift, is misschien wel beter. Ja, ja, ja. Ja. Ja, Leuk. Nou, we, we gaan jou heel veel, uh, jullie moet ik zeggen, heel veel ja. succes wensen ja. in deze omgeving. En uh, nou ja, ik denk dat het wel goed komt. Er staan prachtige panden hier. Dus wat dat betreft. Ik ga die weer terug als, als jullie een pand gevonden hebben. In ja. ieder geval hè? Ja. Je ja, graag precies. Leuk. Dankjewel. Dankjewel succes. en succes. We gaan luisteren naar muziek. Smokey Living Next Door to Alice. Nee, maar nee, niet gedacht, nee. we zijn weer terug. Ja. En um, ja, met uh, de tweede gast. En dat is uh, Jeroen Bijtak. Jij komt in de plaats van... Uh, de Melza de, Ja, en ik zo'n moeilijke naam. Ja. Het, <laughs> de Melza. Het was, was ziek. Maar jij komt en je bent ook een van de initiatiefnemers van de liefdadigheidsdag Vechten voor Carmen. Klopt. En wat is dat? En wanneer? We gaan op uh, 25 augustus. Uh, vanaf 9 uur uh, bij Boeddha Beach en uh, nou eigenlijk een morgen en een uh, lunch houden uh, waarin sporten centraal staat um, voor volwassenen en voor kinderen en alle opbrengsten die daarmee verzameld worden uh, die gaan naar uh, Karma toe ja. en het initiatief is eigenlijk ontstaan omdat Karma vaak bij Boeddha Beach uh, ja. is uh, ja. En we willen eigenlijk ook zien uh, hoe het met haar gaat. Ja. En, uh, we zijn daar ook kort geleden dan een sportschoolachtig uh, nou ja, activiteit begonnen met kickboksen. Kickboksen, bootcampen in de feestent. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, steeds groter geworden en uiteindelijk... Nou ja, zit je een keer op terras en komt Carmen langs? Ja. En die gaat daar dan zitten, en dan ja, zit je allemaal bezweet van het kickboxen En dan denk je, ja, er is maar eentje echt aan het vechten. En, en dat, dat is het is dat heen, meisje. Ja. Nog ja. even, Carmen. Carmen is de oudste dochter van Andor Zandbergen. Klopt. Um, en zij heeft een stofwisselingsziekte. Ja. en Ja, die is eigenlijk. Uh, ja, ze, ze zal nooit beter worden, maar. Nee, uh, nee dat staat Maar ze, ze, ja. ze vecht ze vecht. Ze heen. blijft en, vechten. Ja, en het is ja. een heel lief meisje. Echt heel lief. Maar ja. Ze wordt steeds zwaarder en uh, hoe oud is Carmen uh, ondertussen? Uh, Vijf. Vijf, Vijf ja. ja, maar ik kan me nog goed ja. herinneren dat ze net geboren was ja, ja, okay. en dat ja. de, de, het gevecht wat men toen al heeft moeten voeren dat om je, uh, ja, dat is een constant ja. gevecht ja. geweest dus. En ja. nog steeds, elke dag. Ja. Uh, ze zou volgens mij naar verwachting uh, bij de geboorte twee jaar oud uh, worden. Ja, de verwachting was niet hoog hè? Nee, nee dus als je dan nu uh, ziet hoe groot ze al is en hoe goed ze het dan ja. in verhouding dan nog doet tot ja. die verwachting, is ja. het uh, ja. Ja. heel bijzonder. Ja. ja, want ze hoort niks, ze kan niet praten, nee. dus, ze kan nee. helemaal niets eigenlijk. Uh, nee. Maar ze lacht altijd, ja. heeft een hele lief, uh, lief gezicht. Nou, en dus. Het mooie vind ik wel op ja. terras dan ook... Uh, Vooral dan als ze daar zo zit en dan als de vader dan zo in de nek knuffelt, en dan ja. zie je gewoon zo'n verandering van ja, herkenning. Ze reageert ja. op emotie, ja. Hè? Ja. Dat, is, dat is natuurlijk Absoluut. wat ze, ja. Wat ze ja. doet. Ja, ja, mooi. ja. ja bijzonder. Oké, okay, nou goed, wat gaan jullie doen? Jullie gaan doen, uh, hoe, hoe wordt dat geld uh, verza... Nou Eigenlijk is zeg maar. het uh, zo dat je je aan kan melden. Uh, de kinderen betalen dan 20 euro, de volwassenen betalen 30 euro. Mm -hmm. Dan regelen we... Uh, een uur kickboksen, een uur yoga of een uur bootcampen. Uh, daarna een uur wisselen we om en dan kan iemand een andere activiteit uh, uitkiezen. Uh, dus je bent eigenlijk twee uur aan het sporten. En daarna uh, wordt er een lunch uh, gehouden. En eigenlijk komt het met, ja, met de opbrengst van de inschrijvingsgelden uh, wat volledig te goed gaat of, uh, naar uh, Karma gaat. Ja. Uh, Gaan we proberen om uh, het doel te bereiken en ja. om haar iets. Want er is veel geld nodig, denk ik. Er is ja, heel ja. veel geld nodig. Ja. Ja. Wat, wat zijn de voornamelijk doelen, als ik het zo mag zeggen. Wat, wat is nou iets waarvan je zegt? Nou, kijk, dat moeten we in ieder geval kunnen doen om haar te helpen. Of dat, dat apparaat of dat, die voorziening heeft ze nodig? Ja, eigenlijk zijn het meerdere voorzieningen. Uh, ze heeft natuurlijk bij, uh, vanaf jongs af aan al hulpmiddelen, rolstoelen, stoelen voor in de auto en mm -hmm. dat soort. Uh, uh, dingen, Dus ja, ja, ze groeit en ze groeit en ze groeit. Ja. En alles wordt te klein. Ja. Uh, ze wordt te zwaar om te tillen. Ja. Uh, dus er zijn eigenlijk zoveel aanpassingen. Er moet een lift nodig. komen ook om haar uh, te tillen. Om maar iets te noemen. Of is dat die niet? Die moeten te... geregeld, ja. En, maar vooral waar het nu dan om vervoer, gaat is dan een vervoer inderdaad. Uh, er moet een auto worden aangeschaft. Mm -hmm. En de gemeente die uh, wil volgens mij wel een beetje meedenken over het aanpassen van de auto. Maar de aanschaf zelf, uh, die zal echt de familie zelf moeten doen. Ja. En ja, daar is gewoon een hoop geld voor nodig, want er zijn ja. eisen vanuit de gemeente aan de auto. Het mag niet oh, te oud zijn, het ja, mag weet. niet ja. naar bepaalde formaten. Veilig moet het precies het zijn. Hè? Hebben jullie al autobedrijven hier in Zandvoort daar? Nee, uh, gevraagd? nog niet. Nee? Nee. Want we hebben ze wel, hè? Dus Zeker. Ik ben ja, nog dus niet langs zie. geweest. Nou, dat is toch misschien wel. Een mooie reactie. Nou, ik denk dat, niet. Ik denk dat ze daar niet. Ja, zou... ja, Over het, het niet. algemeen zijn de autobedrijven hier heel bereidwillig om te niet. helpen bij uh, dit soort situaties. Dus Bedoel, en het, dat zou natuurlijk ook vertaald kunnen worden in een, uh, in een logo op, uh, op de auto die er is. Dat ja. maakt ook niks uit natuurlijk. Dit was initiatief 1 en als je dan ziet wat erop uh, is gehaald, dan kunnen we misschien altijd inderdaad nog kijken. Ja. Maar... En Marianne Rebel doet nog steeds die bordjes maken. Je kan voor 100 euro je Zeker. een bordje, dat ja. schildert zij dan ook. Ja, dat die worden ook bij... dan op die dag, uh, zullen die dan uh, worden verkocht. Oké, okay, ja. Het is zeker mogelijk om daar dan ook bij te Ja, nee, Ik zie dat de leveren. kosten, dat is 100 euro voor zo'n bordje. En er gaat 80 euro gaat naar de stichting Metakids. Ja. Dat is dan die stichting. En de rest is nodig voor de materialen die daarbij gebruikt worden. Ja, dus nee, dat, nou, dat is een dus natuurlijk een super initiatief. Ja. Het enige wat wij graag wilden was echt iets doen voor Karma. Ja. Uh, dit gaat naar de stichting en wij wilden eigenlijk gewoon als Zandvoort zijnde vinden hè, dat ja, je iets moet initiatief. doen voor dat ja. uh, meisje ja. zelf. Ja. En vandaar dat we dit hebben bedacht. Ja. Die, die stichting Metakids, dat, dat, dat is die stichting die alleen maar bedoeld, of tenminste die is bedoeld voor mensen met een stopwisselingsziekte. Hè, dus in het, in het algemeen. Nou, het is natuurlijk ook heel mooi dat daar uh, iets uh, meegedaan uh, wordt. Maar zoals je net zegt, hè, Karma persoonlijk en, kijk, we hebben natuurlijk allemaal iets met, uh, met Andor. Hè. Andor is hier uh, wethouder geweest en uh, nou ja, zijn ouders uh, zijn bekende zandvoorters. Dus uh, dat is ook al een reden genoeg, vind ik, om uh, hun warm hart toe te dragen. Zeker. Dat is uh, zeker uh, zo. Ja. Maar het is maar één dag, hè? Dus ja. voorlopig is het dat jullie één dag volgende week zondag, hè? Is dat ja, denk ik? klopt. Dit gaan organiseren en dan. Nou. En dan kijken wat de wat? opbrengst is. Ja. En inderdaad, als het een succes gaat worden, dan <coughs> ja, ja, nog komt er nog wel een vervolg. Een ja. ja. ja. Nou ja, het is een bedrag van 30 euro. En dan. Uh, er is een lunch met koffie en thee. Ja, Buddha Beach sponsort uh, de koffie. Dus uh, en, uh, de lunch, en de dus lunch. Dus dat is. Uh, nou, ja, dan spareen. is dat op zich helemaal niet zo'n raar bedrag om. Uh, nee, ja, en nee, en de kinderen betalen dan 20. 20 ja. Ja, ja, maar die gaan ook iets anders doen. Ik heb een uh, de natuur natuurlijk. Dat is uh, een man die woont geloof ik, ik weet in Amuiden. Die gaat met kinderen het strand op, die heeft een sleepnet en uh, oh, die, die haalt vissen. van alles uit de zee en vervolgens vertelt hij uh, wat er in de zee leeft. Ja. Uh, dus we hebben eigenlijk bedacht van ja, twee uur sporten voor een kind is te veel. Ja. Uh, dus we gaan wel een uurtje kickboksen om toch te sporten voor, uh, maar daarna mogen die dan met uh, de natuur natuurlijk mee uh, nou, nee, dat is ja. hartstikke leuk. Ja, ja en daar gebeurt ja, van alles. Dat, want dat, dat, je vindt, dus, ja, je vindt wat er het is onvoorstelbaar zijn. wat er uh, allemaal uit let, let uh, komt, uh, zeker. Ja. Uh, hoe, hoe, kunnen, hoe kan men zich aanmelden? Dat mag gewoon op uh, een berichtje sturen op mijn mobiel. Uh, nou, of een e-mail. Ja. Dat is 06 <laughs> 631 503 uh, of ze kunnen een mailtje sturen naar info@boodabeach.nl. Oké. Okay. Nou, ik denk ja, dat ze dat ze voor mensen makkelijk is. Info@boodabeach.nl ja. is een makkelijk uh, e-mailadres en uh, dan worden ze vanzelf uh, geïnformeerd en krijgen ze een reactie over waar u ze zich. Dus absoluut een mailtje uh, en dan nog een keer met mijn telefoonnummer zodat we kunnen dat overleggen. Hebben jullie al veel reacties gekregen? Uh, ik geloof dat we nu met ongeveer 40 volwassenen uh, wow. zijn en ik dacht iets van ik heb niet de laatste stand van zaken. Die heeft de melden, maar ik geloof iets van 17 kinderen. Nou, nou, we dus hebben nog een week te gaan. Jos, Zo is het. Het is de volgend de weekend, hè? Dus ja, ja, ja, precies. Leuk. We hebben een heel weekend nog uh, te kan me tijd. Zich ja. ja, nou, wij, wij roepen iedereen die uh, wil sporten en kan sporten. en Carmen um, een warm hart, een hart toedraagt. Uh, ga naar uh, Buddha Beach uh, of meld je aan via info En dan krijg je vanzelf een telefoonnummer en dan komt het helemaal goed. Ja. Zeker. Heel veel succes. Dank u wel. Wij en gaan er uh, meer over horen. We ik, gaan er meer over horen. En dank je voor je komst. Dank je wel. En we gaan luisteren dat, naar muziek. Wat was ons volgende nummer? Uh, A Touch of Class Around the World. The kisses of the sun were sweet identically, like, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. We zijn weer terug. En uh, bij ons zit uh, Marcel uh, Busser. Goedemorgen, Goedemorgen Marcel. Marcel. Goedemorgen Marcel. Uh, ja, het, het wordt steeds spannender hè, mag ik wel zeggen. Ja, de kriebels in de onderbouw nemen steeds meer. Ja, op, ja, ja, ja. ja, leuk, ja. Hoor, leuk, Vertel ja. even wat er aan de hand ja. is. We ja, willen het horen. Wat is er aan de hand, ja. ja. Nou, in principe staat standwoord natuurlijk behoorlijk uh, op de kaart momenteel. Ik, uh, mm -hmm. Vanwege het feit dat natuurlijk de Formule 1 deze kant op gaat komen. En dat zeg ik. ik ben in februari uh, zelf geweest kijken in uh, Barcelona en als je dan ziet wat er deze kant op gaat komen is uh, mega, denk, wat ja. daar stond was nog maar eigenlijk een klein stukje, dus het wordt alleen nog maar gekker en groter, ja. maar ja, iedereen is er heel druk mee bezig. Uh, mm -hmm. We zijn natuurlijk begonnen, voordat het echt bekend werd dat het definitief doorging, hadden we wel onze pitspiltje natuurlijk ja. al. Ja. Ik denk dat we daar ook wel iets mee neergezet hebben waardoor we toch wel iets uh, uitgestoken hebben met, uh, ja, om het zo te zeggen, boven, met je kop boven het maaiveld uitkomt. Mm -hmm. En nu zijn we benaderd, onder andere, dinsdag komt uh, Max TV. Komt, Aanstaande dinsdag komen die filmen, niet alleen bij mij hoor, maar ook bij andere ondernemers ook nog. Om te kijken hoe we ermee omgaan, wat er uh, gaat ja. gebeuren en dergelijke. Kuders, uh, ja, de landelijke pers is er ook heel erg mee bezig. En dat was natuurlijk al met de bekendmaking van, uh, ja, dat de Grand Prix kwam heeft een heel stuk in het AD gestaan. De Telegraaf heeft het een. Het zal alleen maar er meer worden, denk ik. Ja, en ja, Ze gaan natuurlijk een ingang zoeken ja, om... Zoeken uh, ja, ze ja. willen natuurlijk overal wel een beetje <laughs> weten wat er aan ja. de hand is. Ja, ja, het is. Nu, was van de week niet op de zaak. Maar toen heeft SBS 6 ook nog gebeld. En die wilde ook nog even komen filmen. Dus ja, ja, ja. het is ja, gewoon ja. echt gek huis. Ja, ja. ja, het is natuurlijk helemaal leuk voor ons. Maar nog veel leuker om. Uh, het hele dorp. Voor het hele dorp, het hele dorp. Bedoel, uh, ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel, dat ja. gaat zo meteen meegaan worden. Het wordt een zand wordt het echt, toch? Ja, dat, dat zijn ze dus ook wel een beetje mee bezig. Want ze willen natuurlijk. Uh, ik ben ook door een andere omroep benaderd, maar daar mag ik eigenlijk helemaal niet zoveel over zeggen nog. Okay. En die willen, want het is ook nog niet heel zeker. Maar die willen in half oktober graag te horen of het doorgaat. En als dat doorgaat, dan zou het inderdaad een, een docu-show gaan worden. Dus inderdaad, dan komen ze gewoon. Te, te, te pas en te onpas komen ze filmen. En, ja, maar dat wordt wel we aangekondigd, knap, neem ik aan. Want nou, nou, niet iedereen wil al. natuurlijk met zijn hoofd. Uh, in beeld in beeld komen. Hebben, het zal ook beperkt blijven, denk ik, ja, met de ja, Het is gewoon een, uh, gaat meer eigenlijk van uh, wat we aan het doen dus zijn. Sfeer Als er en, afspraken en, ja. gemaakt worden met, uh, ja, met bedrijven, die bijvoorbeeld uh, speciaal benaderd voor de Formule 1, met dingen die ik zou willen creëren of uh, willen ja, bereiken. En ja, dan, dan kan ik hun bereiken en dan gaan ze met me mee en dat soort dingen. Dus het wordt dan echt wel... Uh, niet ja. alleen maar in het zaak, maar ook, ook daarbuiten. Ja, dus dan, gaan we gewoon dus dan word jij goed. een bekende Nederlander. Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> <laughs> nou, ja, laten we het maar kijken dan. dat het doorgaat. <laughs> <laughs> dus, uh, maar dat, dat zeg ik, dat uh, mocht ik nog niet heel veel over zeggen. En het is ook nog niet definitief, maar half oktober weten we dat precies. En als dat wel zo is, ja, dan, uh, dan gaat het los. Ja, dan dan, dan het gaat dan was, los. Ja, maar het los. dan ik dan wordt het sowieso voor zandvoort geweldig. Ik ja, bedoel, ja. het is niet alleen mijn zaak, maar ja, ik zit ook nog met andere, stichting sepsis zit ik onder andere in, Daar zijn we ook heel erg druk mee bezig, stand ja. voor Evenementenplatform, om te kijken van wat, wat gaan we allemaal doen, wat, hoe gaan we de, de mensen ja, met de site events bezighouden, want ze komen natuurlijk wel naar het circuit toe, maar uiteindelijk, ja, ze gaan wel weer een keer naar huis toe. Maar er blijft natuurlijk enorm veel mensen blijven hier in het dorp slapen. Ja, ja. Ja. Er zullen veel meer toeristen zijn die hier blijven overnachten dan ja. normaal. Vanwege het feit dat mensen misschien hun, hun kamer beschikbaar stellen thuis. Wat je normaal niet hebt. De campings die worden geopend uh, extra. Dus ja. dat geeft veel meer bezoekers. Ja. Mensen die hun achtertuin beschikbaar stellen voor een tentje. Het is natuurlijk derg... wel heel grappig. Want eigenlijk is er nog geen datum bekend. Hier kunt een vergunning pas aanvragen op een moment dat er een datum is. Ja. Dat, is dat is natuurlijk een beetje het hekelenpunt. Maar... Eind augustus, is dat een uh, beetje de deadline? Ja, nou, de, het blijft natuurlijk wel weer een beetje spannend. Als je de, de, ja, de kranten volgt en dergelijke, er zijn toch ook weer wat mensen die er... Uh, steeds op tegen zijn. Ik vind het bijzonder jammer. Onbegrijpelijk, jammer. onbegrijpelijk. Maar goed. Ja, die mensen moet je ook zeggen, maar op een gegeven moment moeten ze gewoon zeggen van oké okay, jongens, we hebben ge genoeg aandacht gehad en uh, nu is het klaar. Het is, het is twee of drie dagen. En bovendien maakt die Formule 1 auto veel minder lawaai dan die dingen die het hele jaar door op het circuit zijn. zijn... Waar ze de geluidsdagen voor hebben aangevraagd. Waarschijnlijk ook dat nog eens. En ja, ja daarbuiten, ik bedoel... Uh, het is natuurlijk een enorme marketingverhaal, zo zometeen voor Zandvoort. Dus voor Zand, maar niet alleen is voor Zandvoort, ik ja, bedoel, we praten over heel Nederland. Ja, ja, Want er gaat ja, gewoon dat, ja. wereldwijd wordt het uitgezonden. Er zijn miljoenen, misschien wel miljarden mensen die het bekijken. Ja. Ik krijg echt kippenvel als ik eraan denk dat je gewoon een helikopter die van boven ziet, de, de zee, de duinen en dan zie je ze langzamerhand het circuit in beeld komen en dan zit gewoon één grote oranje Massa's massa zit daar. daar. Ja, ja, dat is toch niet te geloven. En dat ja. gaat wereldwijd. Dus mensen willen toch dan hier een keer naartoe komen. Dus het is misschien die drie dagen formule 1 dat het echt druk is. En de week daarvoor zijn ze natuurlijk al druk bezig ja, met het voorbereiden. En daarna en dan... en maar daarna is het... Nee, maar, ja, maar dat is maar een dan stuk dan gezelligheid. Dat is beginnen. prima. Ja. ja, maar daarna krijg je natuurlijk ook nog een hele nasleep van mensen die gewoon hier naartoe komen. Omdat ze van, oh ja, Zandvoort. Ja, ja. Daar dat was is toch wel ook. Leuk. We gaan toch eens even kijken. Of we zijn in de buurt van Amsterdam. Van, nou, dan is het toch even naar Zandvoort toekomen. Dus het is gewoon, in heel Nederland wordt het gewoon op de kaart gezet. Mensen praten wel veel over Zandvoort. En het is logisch, want hier gebeurt het. Ja. Maar ik denk dat je vanaf Alkmaar tot en met Den Haag en dan richting Amsterdam... Dat zit straks gewoon echt ja. Ja, knijten vol met overnachtingen. Ja. Ja. En daar is ook gewoon uh, alles gewoon gekhuis en drukte ja. Ja. en uh, noem maar op. Je, bent, je hebt al wat veroorzaakt met je Pitspils, hè? Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja. <laughs> ja, had, had je dat begon. kunnen voorzien? Was nee, dat iets waar, nee, waar je ooit aan gedacht nee, hebt? Toen je totaal dat deed? Nee, totaal niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk wat rabbelsbier En dat is heel leuk. En dat was eigenlijk het idee ook met Pitspils. Maar voordat het echt losging met uh, Pitspils, hadden we al een hele fotoshoot op het circuit gedaan ook. Nou, en op het moment dat het in de krant kwam te staan, in de krant dat dus inderdaad de Formule 1 doorging, hadden wij ook een uh, hele mooie trouwens van uh, onze Pitsfoto in staan en van Pitspils. Dus of, om het circuit te feliciteren met binnenhalen van. Ik bedoel, daar word ja. natuurlijk ook heel gelukkig van. Buiten dat ik gewoon het zelf heel leuk vind, is het natuurlijk zakelijk gezien ook best wel leuk. Maar langzamerhand, we hebben glazen, we hebben veeltjes, we hebben sh nou ja, shirts. Uh, ja. Het loopt er gewoon uit de hand. En ik heb het, ondertussen is het ook het, uh, echt een merk aan het worden. Dus we hebben ook de merknaam ook echt aangevraagd. Ja. Vast laten leggen. Dus daar krijg ik binnen twee weken, als het goed is, een uh, bericht van. En als dat zo is. Ja, dan hebben we gewoon ons eigen biermerk. Ja, en dan, is toch fantastisch. dan gaan we nog verder de markt mee op om het uh, ja. groter te maken. En dan hoop ik ook dat we gewoon bij collega's misschien op een, uh, een leuke manier.. Uh, het kunnen aanbieden en dat we zeggen van joh, het Zandvoort, natuurlijk Heineken is de grote promotor van het hele gebeuren. Ja. En, maar goed, ik kan me niet voorstellen dat die echt uh, heel veel problemen mee heeft als er een... Uh, een ander een, pilsje. Een, een, pilsje, pilsje, een soort pilsje, pilsje, op de markt gebracht wordt. Maar Amai. ondertussen, ik heb al vragen gekregen van joh, de shirts die jullie aan hebben, kunnen we die niet kopen? Uh, Naar nou, de grote flessen pitspils, die gaan mee op verjaardagsvisite. Ik bedoel, is ja, hoe kan. leuk is dat? <laughs> dat is het is zijn. toch ook super? Ja, dus uh, ja, onder andere... Uh, ik ben nu bezig met Joey. Joey is de slager in de Altenstraat natuurlijk. Ja, van ja. de Alten. Nou, die heeft ook uh, Pitspils. Uh, zometeen, dat is mijn leverancier ook nu... Uh nu dan. Maar die gaat ook, was ook geïnteresseerd om, want die mocht dan ook wijn en dergelijke verkopen, maar die wil nu ook graag de pitspils verkopen. Ja. Ja, ik bedoel, misschien de Slijter in Zandvoort. Ik, ja, het, het gaat gewoon... Uh, ja. Nou ja, die ja, dit, Slijter dit, dit had ik echt in niet, de Zeestraat, uh, had. die heeft natuurlijk sowieso uh, de vrijheid om ja, te verkopen absoluut. wat hij wil. Dus, uh, en de dit, de dat gal, zijn gal is dingen. een ander verhaal. Ja, he, het wordt uh, wat ja. moeilijker, hoewel ja. en, uh, Peter Tromp zal misschien nog aan de staan. maar goed, ik ben daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig geweest. Je hoort dat ja, kon naar je toe? Nee, druk geweest in het seizoen. Het seizoen is nu eindelijk een beetje weer of eindelijk. Ik bedoel, het begint nu weer een beetje Wat rustiger te rustiger. worden. En nu hebben we gewoon echt de tijd om onze. ja, op mei volgend jaar te gaan richten. En nou, het is ook onvoorstelbaar hoe druk het in die. Kerkstraat, Kerkplein is. Als het dan ook maar heel even mooi weer is. Het is echt onvoorstelbaar. Ja, het is... Waar ze vandaan komen mag Joost ja, weten, het is, maar ze zitten er ook Daar ben ik heel blij om. Op. Ik denk ja. ook dat het wel. tenminste, niks ten koste van de rest hoor. Ik bedoel, overdag denk ik dat het uh, Kerkplein wel een heel leuk plein is. En, ja. De Noble Tree is er natuurlijk bijgekomen op het uh, ja. raadhuisplein. Ja, wat natuurlijk ja. een enorme aanwinst is. Waardoor de mensen toch vlugger die kant op getrokken worden. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk... Uh, Andrea Godzijd ook ja, dat weer is ook open. Zo ik bedoel, ja. uh, daar zijn we allemaal ja. weer heel erg blij mee. Geloof ik ja. ook in het Dorm. Het ziet er ook alweer wat nou, Het ziet er ook uit. zo mooi ja, uit. Ja, ja, mooi het mooi. ja, Het is weer een geheel. Ja. Ja. Ja, en dan heb je nou, XL. Wij zitten er natuurlijk. Mio, wat uh, ja. ook, heel ook heel erg leuk gaat. Leuk, ja. uh, Contigo, wat momenteel ook het pand daarnaast... de leerswinkel heeft overgenomen. En die zal vandaag morgen ook open gaan, dus okay. ja, het kerkplein begint echt weer. Uh, nou, alleen die te leven. voormalige wietplantage nog uh, uh, opnieuw ja. uh, op het hoekje, die, friet, oh, die friet, friet, uh, wietplaza. <laughs> ja, wietplaza. <laughs> ja. Ja, dat is inderdaad nog wel een beetje een door en in het oog, maar ik denk ja. niet alleen voor ons, maar uh, voor iedereen wel. Ja. En, en wat er boven de zaken zit, ik bedoel, uh, ja, daar word je ook niet heel gelukkig nee, van nee. als je. Nee. ...ziet hoe dat bovendeels van die uh, panden zijn. Maar ja, het zijn, wordt hard aan gewerkt, wordt uh, druk Er bezig. wordt wel wat ik mee uh, gedaan. Wel, ja. Ja, ja. Ja. En ik denk ja, dat het nu de... ook natuurlijk, doordat de Formule 1 komt... Ja, ...zal er misschien ook wel weer wat meer interesse zijn om hierin... Uh, om wat te gaan doen. Hè? Om wat te ja. gaan ja. doen. Ja. Ik bedoel, uh, voor onszelf zelf geldt het natuurlijk, je bent heel druk bezig. Maar ook voor de maar pandeigenaren, ik, dat ik bedoel, nou, nou. ja, alles ja. staat een beetje... Ja, waar, je, hebt een gegeven, je hebt geen belang erbij dat zo'n pand er zo bij staat en leeg oh, staat. Uh, dat dat heb je natuurlijk overal. Ik bedoel, soms is echt niet de enige... Want als je nu weer ziet, uh, Hudson Bay in Haarlem gaat geloof ik ook weer uh, de, ja, de deuren sluiten. Nou, dat is ook een uh, groot gat. En daar heb je natuurlijk grote, uh, in de grote uh, ja. winkelstraten heb je gewoon ook grote winkelpanden zitten. Ja. Ja, er daar staat uh, veel leeg hoor, in de grote houtstraat vind ik. Ja, ik bedoel, dan mogen wij denk ik in het dorp nog niet eens uh, nee, heel erg nee. zeuren. Nee, dan wordt allemaal toch wel weer uh, gevuld. Hè? Absoluut. absoluut weer, uh, maar goed, ja, het, het leuk het wachten is dus uh, op oktober. Tot jij uh, uh, meer kan vertellen over ja. het geheim wat ja, er geheim. Uh, ja, geheim. bij geheim, uh, jou het zit. Van het geheim van Rabbel. Ja, nou, echt, het geheim is het niet. Ik, bedoel, maar, uh, het, ja, ik zou het onwijs leuk vinden als het wel doorgaat. En, uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja. Waar, waar, uh, waar hangt dat dan om? Of dat, dat wel of niet doorgaat. Ze zijn momenteel, ze hebben een pilot geschoten. Of tenminste, jou, ja, we noemen dat een, ja, ja, een, een soort pilot. Een pilot geschoten. Dus ze zijn wel wezen filmen bij ons al. En ook bij uh, Lauren Hardy zijn ze toen mee geweest. Om te kijken van uh, nou goed, hoe gaat het dan eens werk als we Formule 1 gaan kijken hier in Zandvoort. Ja. Dus dat was ook ontzettend leuk. En uh, nou, iedereen zat er ook in voor na het uh, Max Stappen-shirtje aan en uh, ja. <laughs> Red bull Bullsjes. Ja, dat is toch fantastisch. Uh, echt super gaaf. Ja. Dus ja. Het leeft enorm natuurlijk en het is logisch en het moet ook blijven leven, het moet steeds meer gaan leven. En waar het van hangt, het zal een financiële kwestie zijn, het zal alles bij elkaar en het moet gewoon een goed draagvlak hebben. En als dat er is, dan... Ja, het moet er goed uitzien. Want dat is belang voor jullie, maar zeker het belang voor de tv. ook. Maar jij zegt iedereen vol met rabbel shirtjes, dus je hebt ze wel te koop? Nou, daar wachten we nog heel even mee tot degene die de shirts gefabriceerd heeft, die is nu even op vakantie en dan ga ik even kijken of we wat leuks kunnen doen want ik wil natuurlijk niet, ja, niet precies dezelfde shirts want als het dat personeel wel, want als, ja, want als ja. de mensen dan met een shirtje ja, bij ons dan, dan de vraag is er, van, mag de, ik even twee ja. koffie bestellen oh, bij ja, u ja precies ja. zitten ze op het terras en dan ja. ook nou, lekker ja. al, uh, al het personeel zit die gewoon lekker uh, zelf uit uh, bier te drinken dat gaat niet dus dat moet wel een kleine verandering en misschien dat hij dan ook nog iets ermee wil doen dat weet ik niet en dan zullen we een oproep doen via facebook dus mensen die geïnteresseerd zijn in deze shirts kunnen ze bij jullie like onze facebook pagina en dan, uh, ja. blijf je op de hoogte wat er aan de ja, ja, hoogte. Uh, nou ja goed, als je, als je een crew uh, erop zet, ja, dan, dan, dan al dat is al ding. het verschil Achteren. natuurlijk. Ja, uh, ja dat zou ik kunnen. Maar dan zit met deze shirts die we nu al aan gehad, hebben, is dat nog geen crew. Hoor. Dus dan moet ik daar even... Oh, de Maris, nou, die, je die, ook... gooi, die was je en die gooi ja, je gewoon, gewoon in de verkoopje. Verkoop. Dat maakt niks nee, uit. een nieuw hartstikke goede shirts, Goede kwaliteit. Niks aan de hand. Maar wel hartstikke leuk. Ja, absoluut. Zo blijven lekker bezig. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, wij wensen jou heel veel succes. Zeker en we, we duimen he? dat het doorgaat. Uh, en als het, het echt zijn. doorgaat, dan kom je maar terug. Het, en dan kunnen je dan het. maar vertellen. Als het, als het zo is, dan wordt het eind uh, 2020 uh, zoals het gaat uitzien. Nee, helemaal. Want dus dan blijft ze uh, uh, nee, dus echt tot naar de Grand uh, ja. in de buurt. Volg het echt helemaal. Uh, ja, ja. Alles ja dan, dan ben je voor drie jaar onder de padden, denk ik. Want ik neem aan dat dat dan een vervolg gaat krijgen. Nou, eerst maar eens kijken hoe dit jaar gaat verlopen. Want dat is gewoon. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dat is gewoon nog wat dat enger. Weet niemand, niet, gewoon niet wat je zakelijk gezien ook moet verwachten. Ik bedoel, we hebben een restaurant, we hebben een, een lunchroom. Maar s'avonds zijn we ook gewoon open dan. en Nu ook natuurlijk. Maar Hoeveel mensen er gaan eten. Hoeveel, dat je weet, je weet niet, totaal niet wat er gaat, gaat ja. gebeuren. Dus dat is echt wel een dingetje waar we ja. heel druk mee, mee in de weer zijn. Nou ja. Volgens mij komt het helemaal goed. We gaan ons Kijk best het doen. Ook. Wel zeker. Goed, dankjewel. We gaan Jullie even een klein stukje van de agenda doen voor ja. het journaal. Dat is wel zo makkelijk. We beginnen met de expositie in het Zandvoortsmuseum Wonderkamer. Die tot, ja, die is nog een jaar. Hè, ja, die blijft die tot 2020 blijft die doorgaan. Ja. En dan is er nog tot volgende week de, de, de Pride, hè, de expositie, de Artwist Pride. Die, want dan komt, daarna komt weer een nieuwe expositie. Uh, dan is er nog de expositie Hoog Bezoek in de Agatha-kerk. Dat gaat over Sissi. En die is iedere woensdag en zaterdag van 2 tot 4. En op zondag van half 12 tot 2 uur. Ja, ik wil, ik, wil ik even iets over zeggen? Want ik uh, liep uh, laatst op de boulevard. En toen uh, kwamen ja. er uh, wat Duitse ja. gasten langslopen. En die kwamen langs die foto Langzaam. lopen ja. bij Talassa daar naar boven. Ja. En. Daar stonden twee mannen en die zeiden: Kijk eens, en dan in het Duits uiteraard. Uh, ik wist helemaal niet dat Sisi hier uh, ja, geweest is. Ik en die waren helemaal weten, dat niet. enthousiast ja. erover geworden. Ja, dus dat ja, was dat ook is heel, een heel een bijzonder. Leuk, uh, leuke ja. expositie ja. Nou, er zou uh, deze zaterdag een uh, zomermarkt zijn. Maar die gaat niet door, want er uh, is ja. te veel wind en te veel Jammer, regen. Jammer, want dat is de tweede keer al. Ja. Is, uh, maar goed, maar ja, het weer het hebben we niet in de hand, gelukkig. 21 augustus, Woensdagmiddag is dat. ja. Is een. Leuk, een op het plein van de Louis Davidske Reet. Ja, ik ga 4. Ja, Jij doet natuurlijk mee. Ik ga meedoen. Ja, en je ik vind kan het je aanmelden leuk. bij de blauwe trap. Ja. Goed, 25 augustus, volgende week dus. Dan is er Zandvoort Alive bij strandpaviljoens. 12, 13 en 14. normaal is het van mango's. Ja, Maar die hebben ze gehad, denk ik. Ik heb geen idee. 12, 13 en 14. Dus dat is aan zee. Ja. Uh, dat is de, hoe heet het, de, de surf, uh, en, 13 hoe heet de, skyline. skyline en, en 12 en 14. en 14 dat is Brussel, dat Brussel. Heet, ja dat, dat heet, heet Bas, anders, Bas. Heet Bas. Ja. Brussel aan zee, ja. Okay. Nou ja, en dan 29 augustus, laatste uh, datum van de maand, de regenboogborrel voor jong en oud. En dat is bij Mango's Beach nu in dit geval, Mango's Beach Bar, van half zee zes tot half acht. Oké, okay, eh, dan nog even de eerste maandag van de maand. De nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie uur. Ja. En de eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreek u vooral uw vragen over iPad, tablet, smartphone ja. enzovoort bij Ook Zandvoort. En u moet wel even bellen eerst, want uh, er was nu volgens mij in de vakantie uh, was er niemand. Dus uh, ja. kom niet Altijd voor niets. Eventjes, uh, even Altijd even ja, bellen met bij... het pluspunt. Ja. Ja. Uh, of kijk op www.sandvoort.nl. Ja. Nou, elke vrijdag is er nog steeds de medische gymnastiek bij Pluspunt. En dat is van kwart over negen tot kwart over tien. Maar bel ook even nog of kijk op de site van Pluspunt of het wel of niet doorgaat. Precies. Nou, we gaan nu uh, naar een muziekje. We gaan uh, luisteren naar Chuggery uh, Tip, Son of My Father. En tot straks.